De twee evacuees zijn door de Libiërs overgedragen aan de Nederlandse ambassade. Ze zijn het land inmiddels uit. Over de vrijlating van de drie Nederlandse militairen... is volgens Defensie intensief diplomatiek overleg aan de gang. Blijft onduidelijk of de coalitie een meerderheid haalt in de Eerste Kamer... na de Provinciale Statenverkiezingen. VVD, CDA en PVV lijken samen te kunnen rekenen... op 37 van de 75 zetels in de Senaat. Net niet genoeg voor de meerderheid. Volgens de voorlopige uitslag gaat de VVD van 14 naar 16 zetels. Het CDA zakt van 21 naar 11. En de PVV, die voor het eerst meedeed, zou 10 zetels halen. De PVDA blijft op 14 zetels. De SP zakt van 12 naar 8. D66 stijgt van 2 naar 6. En GroenLinks gaat van 4 naar 5. Nieuwkomer 50PLUS haalt 1 zetel. De definitieve verdeling blijft onzeker tot 23 mei. Dan kiezen de statenleden de Eerste Kamer. En hoe dat verloopt is moeilijk te voorspellen.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 Ahold heeft veel geld in kas en gaat voor 1 miljard euro aandelen terugkopen. Dividend voor aandeelhouders gaat omhoog. Bam, het grootste bouwbedrijf van Nederland, heeft vorig jaar beter gepresteerd dan verwacht. De winst kwam uit op 15 miljoen euro, terwijl er rekening was gehouden met een klein verlies. De omzet daalde en dat kwam vooral door slechtere prestaties in de woningbouw en het vastgoed. In de ordeportefeuille zit voor 12,1 miljard aan opdrachten. Gisteren kwam bouwbedrijf Heijmans met de jaarcijfers.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 Het weer op de meeste plaatsen helder en zonnig. Alleen in het uiterste noorden en op de wadden is het bewolkt. Temperatuur 5 tot 8 graden bij een matige noordoostenwind. Morgen blijft het zonnig en droog. Zaterdag is er meer bewolking. ANRB-verkeersinformatie zijn twee flinke problemen op de weg. Ten zuiden van Eindhoven is dat het geval op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar is de weg dicht bij knooppunt Leenderheide. Dat heeft te maken met een ongeluk een stuk verderop bij Marhezen. zijn bezig met het bergen van de vrachtwagens en het schoonmaken van de rijbaan. Het gaat waarschijnlijk niet zo heel erg lang meer duren, maar toch is de weg daar dus nog dicht. verkeer vanuit Eindhoven wordt omgeleid via Venlo over de A67 en de A73. De A2 van Maastricht naar Eindhoven loopt het vast door het ongeluk aan de andere kant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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het kon minder, maar het kan ook beter. Dat zei CDA-staatssecretaris Henk Bleker als reactie op het verlies... voor het CDA na de verkiezingen gisteren. Dus even kijken of waarnemend partijvoorzitter Lisbeth Spies... wat meer te zeggen heeft over die uitslag. Eerst naar de Nederlandse reddingsoperatie in Libië... die voor drie militairen niet goed is afgelopen. Ja, de drie zijn, zo naar nu blijkt, afgelopen zondag gevangen genomen in Libië. Het gaat om de bemanning van een linkshelikopter, vertelt Otte Beeksma van het ministerie van Defensie. Afgelopen zondag is een poging gedaan. Een Nederlandse staatsburger met spoed uit de omgeving van Sirte te evacueren. Um, en daarvoor is de boordhelikopter van Hare Majesteit ingezet. Het betrof een consulaire evacuatieoperatie. En, uh, de helikopter is aan de grond gehouden door een gewapende Libische eenheid. De plaats waar de Nederlanders zijn opgepakt ligt in het gebied... waar Gaddafi het nog voor het zeggen heeft, vertelt Hans-Jaap Melersen van de Wereldomroep. Het is gewoon een, is een bolwerk van, van Gaddafi-mensen, van zijn stam. Uh, daar zitten veel mensen van zijn stam. Hij staat zelf ten zuiden, net als zuiden, uh, geboren. En ja, de vraag is nu hoe inderdaad, uh, ik heb met, uh, zitten meeluisteren, hoe die... Uh, Militairen behandeld gaan worden. Ik kan me voorstellen dat dat nog op een redelijke manier zal gaan. Maar ja, Tafje heeft hiermee wel een soort onderhandelingselement binnengekregen. Van ja, ik heb iets van jullie, eh, van het Westen. Wat gaan jullie hiervoor terug doen? Militair deskundige Christ Klep staat er toch wel enigszins van te kijken... dat Defensie zo'n risico heeft genomen. Nou, het heeft me inderdaad wel enigszins verbaasd. Er is eigenlijk maar één scenario denkbaar waarom men dit gedaan heeft. En dat is dat men toch contact heeft gehad uh, met die twee evacuees. Misschien uh, via de satelliettelefoon. En dat men toch heeft gezegd dat het er erg rustig was. En dat daardoor die operatie uitgevoerd is. We spraken eerder vanochtend ook met premier Rutte. En die geeft aan dat de twee evacuees, waar het allemaal om begon, inmiddels het land uit zijn. Vreselijk voor de drie man, voor de bemanning van de, van de linkshelikopter... Uh, goed nieuws dat, uh, dat inderdaad uiteindelijk ook de, uh, de twee Europeanen, waaronder een Nederlander, uh, in veiligheid zijn gebracht. Uh, maar alles is er natuurlijk opgericht om ervoor te zorgen dat uh, de bemanning ook uh, weer in veiligheid komt. Ja, Rutte had het liefst gezien dat de hele zaak geheim was gehouden. In ieder geval moeten de gesprekken over de vrijlating van de Nederlandse militairen in alle stilte gebeuren. Dit zijn zaken die het meest gebaat zijn uh, bij totale geheimhouding, eh, omdat je dan eh, in alle rust ook die gesprekken kunt voeren... en ervoor kunt zorgen dat mensen veilig thuis komen. Premier Rutte eerder deze uitzending. Meer over deze zaak van de drie militairen die dus in Libië zitten... vindt u op onze website, nos.nl. Dan maar naar de verkiezingen. Verlies van maar liefst tien zetels voor het CDA. Maar toch ook een heel klein beetje tevredenheid. We hoorden dat eerder vanochtend bijvoorbeeld van staatssecretaris Henk Bleker. We hebben nu contact met Lisbeth Spies, interim partijvoorzitter... en lijsttrekker van het CDA in Zuid-Holland. Mevrouw Spies, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, hoe bent u wakker geworden vanochtend? Nou, dat was moeilijk. De wekker ging alweer om half zeven. Ja, dat komt hard aan dan, hè? <laughs> ja, zeker als je pas om half drie thuis bent. Dus het was opnieuw een kort nachtje. Maar ik bedoelde eigenlijk hoe de uitslag bij u is binnengekomen. Ja, nee, die was gisteravond al een klein beetje binnen aan het komen. En die doet natuurlijk heel veel pijn als je ziet dat we in zo goed als alle provincies ongeveer de helft van het aantal zetels inleveren. En ook in de Eerste Kamer er tien eh, kwijtraken zoals de stand van zaken van, van morgen eruit ziet. Dat is niet goed. Eh, tegelijkertijd ook een klein beetje een dubbel gevoel. Eh, want eh, de peilingen deden ons nog veel erger eh, vermoeden. En we zien nu dat het CDA in ieder geval stabiel is. En eh, zelfs het iets beter heeft gedaan dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van juni vorig jaar. En dat geeft aan dat we er in de eerste plaats nog lang niet zijn, maar wel weer als partij vooruit kunnen gaan kijken en door kunnen gaan met het bouwen aan de vernieuwing van het CDA. Want daar zijn we nog maar net mee begonnen en daar hebben we echt nog wel even tijd voor nodig. En daar horen we bij u toch ook weer wat optimisme, net als bij Maxime Verhagen, die andere partijleider eh, bij u. We hebben een vloer om op te springen, zei hij gisteravond. Wat is dat voor vloer? Nou, dat is in ieder geval een degelijk fundament uh, van, uh, nou ja, om en nabij de, de elf zetels uh, in de Eerste Kamer. En vanuit die basis gaan we werken aan uh, onze inhoudelijke agenda en een heel groot aantal andere zaken. En één uh, daarvan begint morgen alweer. De campagne voor Provinciale Staten zit erop. Maar daar gaan we een voorzittersverkiezing ja. uh, beleven. En die kandidaten gaan uh, morgen gepresenteerd worden. Ja. Mevrouw Spies, zit u toevallig achter een computer of niet? Nee. Oké. Okay. Nou ja, anders wou ik graag Ga even mee naar NOS.nl. Daar zie ik namelijk een artikel over de verkiezingen. En een prachtige foto van het CDA. Op het podium, vier personen. Eerst Van Haarsma Buma, dan Elko Brinkman. U staat daar zelf ook mooi tussen. En Maxime Verhagen. Ja. Waarom staan daar vier personen? Ja, wat zijn het? Leiders van het CDA op één podium? En, en wie, is dan, wie is dan echt? Wat mag er echt nu opstaan? Krijg ik bijna. Nou, ik, ik denk dat gevoel. dit kwartet uh, de basis van het CDA symboliseert. Uh, de vereniging in de vorm van mijn persoon, dat is de partij, de partijvoorzitter. En die moet de klus samen klaren met onze eerste man oh, ja. in het kabinet. Ja, zo dat ken ik er nog een paar. Ja, de partijvoorzitter. Ja. <laughs> ja, rest... Nee, maar dat, dat zijn de vier. Uh, die uh, uh, het fundament uh, in de partij uh, moeten uh, gaan uh, herstellen. Begrijp ik, maar is het niet dringend zo op dat podium? Ik bedoel, bij, de, bij de rest nee, van hoor, de partijen denk... stond, stond, stond maar één persoon, namelijk gewoon de, de leider, stond op het podium. Ja, ik, ik heb uh, mevrouw Ploemen uh, als partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid ook verschillende keren gezien. Maar ik denk dat wij uh, op deze manier hebben gesymboliseerd dat we deze uh, klus gevieren uh, hebben geklaard, dat we uh, verdriet hebben aan de ene kant over de uitslag, tegelijkertijd ook een klein beetje optimisme en vertrouwen ontlenen aan deze uitslag en dat we vooral ook hebben willen laten zien dat we daar collectief de schouders onder willen zetten de komende periode. Maar mevrouw Spies, u heeft met z'n vieren, uh, vieren die betonnen vloer gestort, nou moet er toch echt een aannemer komen, hè? te beginnen met de stevige voorzitter. Dat, uh, de, en daar hoeven we niet zo lang meer op te wachten. Morgen gaan de kandidaten zich presenteren. En uiterlijk 2 april op het congres uh, gaan de leden de nieuwe voorzitter kiezen. Ja, en dan een echte partijleider? Of wordt dat dezelfde persoon? Uh, wij hebben... Uh, uh, Sinds jaar en dag de geschiedenis dat wij een partijvoorzitter hebben, een fractievoorzitter in de Tweede Kamer en in dit geval een vicepremier in het kabinet. En dat is de driehoek waar de vernieuwing vanuit de partij vanuit vormgegeven moet worden. Vernieuwing dus. Mevrouw Spies, hartelijk dank. Graag gedaan. Voor het weer vroeger opstaan. Tot goedemorgen. <laughs> Het is 13 minuten bijna over 9. Um, er is ook ander nieuws, je zou het bijna vergeten. Het is de week van de jaarcijfers van de bouwers in Nederland. Gisteren hadden we al even bouwbedrijf Heimans in de uitzending. Vandaag Koninklijke BAM, het grootste bouwbedrijf van ons land. Bouw, uh heeft het zwaar? Dat hebben we uh, verschillende keren gemeld, ook in het Radio 1-journaal. BAM kwam vorig jaar zelfs tot twee keer toe met een winstwaarschuwing. De omzet viel vorig jaar 9% lager uit en de netto wenste halvierde zelfs. We hebben nu contact met de grote baas bij BAM, de bestuursvoorzitter. Nico de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. De omzet is teruggelopen, de winst is gehalveerd. Hoe zou u nou het achterliggende jaar willen omschrijven, karakteriseren? Nou, het is een moeilijk jaar. Uh, bij ons uh, zijn de cijfers met name negatief beïnvloed door de slechte situatie in het uh, Nederlandse vastgoed. Meer in het bijzonder op de Nederlandse woningmarkt. Uh, en die situatie is natuurlijk nog steeds niet rooskleurig. Uh, wij denken echter dat we de nodige maatregelen hebben genomen uh, dat wij uh, de bakens hebben verzet. En uh, dat uh, we het slechte jaar 2010 nu kunnen achterlaten hmm. en kunnen beginnen aan een mooier jaar 2011. Nou, dan moet u ook maar even uitleggen waar u dat, dan, dat optimisme op baseert. Want um, wordt er dan nu meer gebouwd en meer verkocht? Heeft, heeft, u, heeft u daar cijfers van? Nou, we zijn natuurlijk een Europees bouwbedrijf. Dus we zijn in uh, vijf Europese landen uh, echt stevig actief. Uh, daarnaast uh, nog op diverse plekken in de wereld. Uh, dus wat dat er gaat, wij, uh, kunnen wij uh, onze activiteiten natuurlijk spreiden over meer markten. Mm -hmm. Over vele markten. En niet overal gaat het slecht. Het gaat natuurlijk in de infrastructuur in de West-Europese landen eigenlijk best goed. Uh, veel regeringen hebben maatregelen genomen uh, in de crisis om uh, te investeren. En infrastructuur. En die programma's lopen vaak nog. Maar uh, dus Nederland doet u pijn, mee. begrijp ik, nog steeds. Nederland en dan nogmaals, meer in het bijzonder vastgoed uh, woningen. Uh, dat doet zeer. Dat ja. doet nog steeds zeer. En uh, dat heeft ons de afgelopen tijd echt opgebroken. Ja, en, en dat gaat ook niet beter worden op korte termijn, denkt u? Ik zie uh, op korte termijn uh, inderdaad geen verbetering. En nee. roept u dan, uh, meneer de Vries, de Nederlandse regering... om daar iets aan te doen. Uw collega Van Heijman zei gisteren, uh, kom op met die hypotheken. Verstrek ze nou makkelijker. Nou ja, ik hoorde net al de politiek onze beton... Uh, met Vloertje. de mede voorzitter aanbieden, dus wellicht... Uh, nee, ik denk, ik denk dat het nuttig is dat, dat onze, onze politiek zich uh, op die situatie uh, beraadt en daar waar mogelijk uh, maatregelen neemt uh, om die huizenmarkt weer te stimuleren. Uh, ik denk dat wij in principe een gezonde uh, situatie hebben. Wij hebben niet in het verleden gebouwd voor de voorraad. Uh, bij ons is vraag, in deze markt is vraag. Alleen moeten we die vraag weer aan dat aanbod koppelen. En, uh, en de belemmeringen die daartussen zitten, die moeten we uh, weghalen. Wat en heeft is u dan deels... concreet nodig, meneer De Vries, vanuit het, ka van het kabinet? Uh, we hebben natuurlijk uh, op zich vertrouwen van de consumenten nodig. Uh, vertrouwen dat die woningmarkt gezond is wordt en gezond blijft. En ik denk dat nu uh, heel veel consumenten, heel veel mensen best een woning willen kopen maar niet het vertrouwen hebben uh, dat de faciliteiten uh, het, met name de, de, de hypotheekrente aftrek ook in de toekomst gewaarborgd is uh, en niet het vertrouwen hebben dat, hun, dat die markt uh, stabiel blijft. Dus bang zijn dat ze uh, uh, over een tijd uh, met, een, met een schuld zitten in plaats met een overwaarde. En dat is nog los van het feit dat alles natuurlijk aan elkaar Hangt. Mensen kopen pas een nieuw huis als ze hun oude huis verkoop, verkocht hebben. Ja. En, en, en dat, is nu, uh, dat zit nu echt op slot. Goed. Zolang die markt op slot blijft zitten, blijft u of gaat u ook nog verder reorganiseren? Nou, we hebben onze reorganisaties nu wel getroffen. Dus we gaan niet verder ben reorganiseren. Uh, onze capaciteit is nu afgestemd op, uh, op een fors lager niveau. Nico de Vries van BAM, hartelijk dank voor je uitleg. Dank u. Goedemorgen. Ze hadden er nog zo op gehoopt. Volle bankjes op links in de eerste kamer. De vraag is: komen ze er ook? Job Cohen geeft zo antwoord op deze vraag. Eerst naar Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, bij Ja, ten zuiden van Eindhoven komt er wat schot in de zaak. Want uh, ja, de weg is daar nog steeds dicht van Eindhoven naar Maastricht. bij knopend Leenderheide. door een uh, ongeluk vroeg in de spits rond 6 uur bij Marhezen. Uh, ja, dus er komt wat schot in de zaak. Want ze zijn bijna klaar met het opruimen. Bij Marhezen, bij de. Op de plek van het ongeluk is de rechterrijstrook nog dicht. maar verkeer naar het zuiden wordt nog omgeleid via Venlo. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd in de Koentunnel op de A10 West. De linkerrijstrook is daar dicht. En Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam staat het vast... ook na een aanrijding tussen Hoekstgeest en Kaagdorp over 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. Dan maar weer naar de uitslag van de provinciale statenverkiezingen, dacht ik. Dat wij meneer Cohen aan de telefoon kregen, maar dat is nog niet zo ver. Dus gaan we naar Mark Robin Visser. Die is in Amsterdam in een hele grote badkuip die ondergronds al klaar is... maar bovengronds nog niet, maar je mag er wel in. Nou, nee, je mag er absoluut niet, niet, niet in. in, dat is streng verboden. Oh, oh, nee, nee. nee. Ik, ik sta nu met uh, wethouder Gerels van, uh, van Cultuur... te kijken door het raam waar, uh, waar we die rand van die badkuip kunnen zien. En, da. er zijn zojuist twee aannemers... mannen met helmen het terrein opgekomen. Het ja, is dus Imtech, in installatietechniek. zij bouwen de klimaatinstallatie. Ja, dus dat gaat gewoon door? Zeker. De aannemer is failliet, maar er zijn natuurlijk allerlei onderaannemers... die gewoon nog wel hier werkzaamheden kunnen verrichten. Klopt, en er is ook zicht op een nieuwe aannemer, Volker Wessels. Dus uh, wie weet uh, loop je binnenkort weer veel meer mensen. Ja, ja waar hangt dat nog vanaf? Van de curator, die beheert de boedel. He, de aannemer is failliet. Uh, de stad Amsterdam is gedupeerd, uh, maar zo zijn er velen. En de curator verdeelt dus dat uh, op een eerlijke manier. Ja. Ja. Dat had u er net niet bij kunnen hebben, hè? na al die toestanden... dat nu ook dat aannemersbedrijf nog failliet ging. We hebben grote problemen gehad en uh, dit is inderdaad heel vervelend. Voor alle betrokkenen, voor de aannemer zelf, voor het stedelijk, voor de stad, voor de andere projecten. Maar hij heeft te lijden gehad onder de crisis. Uh, dat was voor hem echt uh, slecht. En uh, hij heeft eerder projecten gehad die niet betaald zijn. Onder andere het Scheringa Museum. Dit is echt een gevolg van de kredietcrisis wat we hier in Amsterdam nu zien. Ja, want de aannemer heeft 30, 40 jaar hele goede dingen in Amsterdam gedaan. Het zag er allemaal prima uit toen hij de Europese aanbesteding won. Want wij mogen dan niet zelf iemand kiezen. Je besteedt aan en dan wint degene met de beste prijs kwaliteitverhouding Maar hij heeft echt pech gehad met de crisis. Gelukkig, mag je kunnen zeggen, kan je zeggen, is er nu in het oude gebouw van het stedelijk weer wat te doen? Zeker, en zijn alle topstukken te zien? Ja. Uh, vandaag gaan de deuren open voor het, uh, voor het gewone publiek. En als je nou tussen al die stijgers... Hè, want we hangen hier nu een beetje in een soort vensterbank... Uh, kunnen we door die stijgers heen het museumplein zien. Nou ja, daar in de verte zien we het Rijksmuseum... ook al heel erg lang gesloten. Zo heeft Amsterdam nog een paar musea waar je niet in kan... of een heel klein stukje. Het is eigenlijk wel heel erg wat er hier in Amsterdam... met al die musea gebeurt. Het is toen niet voorzien. Hè, als nee. we tien jaar teruggaan... Had u wethouder cultuur willen worden... als u dat allemaal geweten had van tevoren... Dat was in 2006 en ook toen uh, was dit nog niet het perspectief. En uh, hey, je kan echt terug naar uh, 2019, 1995. Dat die samenloop hier op het museumplein uh, ja, gewoon echt niet voor de hand lag. De bedoeling was dat stedelijk veel eerder verbouwd zou worden. Hè? Venturi, Sisa, twee architecten, wiens plannen niet door zijn gegaan. Het Rijksmuseum heeft natuurlijk ook te lang geduurd. Is nu open, hè? alle topstukken zijn daar ook te zien. Met name toeristen vinden dat wel prettig. Hè? De, ja, de toeristen, ja, ja maar ja. Maar uh, het was toen niet voorzien. Uh, we hebben de afgelopen tien jaar daar echt veel last van gehad. Uh... Is het nou eigenlijk nog wel leuk om op zo'n manier wethouder van cultuur te zijn? Ja, het zou raar zijn als u nou zegt nee, maar... Nou, ik wilde ook iets naast zetten. Het is een tijd van een enorme investering. Uh, door je ogenharen kan je zien hoe het in 2014-2015 uh, ervoor staat. We hebben natuurlijk de hermitage geopend. We hebben een prachtige nieuwe bibliotheek, Stad Nou, Op 1 oktober gaat het Scheepvaartmuseum weer open. Het Filmmuseum gaat volgend jaar open. Op het museumplein is het in 2013 echt weer uh, lente. Dus het is een tijd van investering geweest. Een lange adem. Een lange ademfiel. Zien wij nu licht aan het einde van de tunnel of zijn dit nog maar kleine lichtpuntjes? U ziet in ieder geval lichtpuntjes in mijn <laughs> ogen. Met de wallen daaronder. Het is een mooie combinatie. Tuurlijk heeft het ons ongelooflijk veel uh, uh, gekost. Ja. Maar ik denk dat het straks de stad ook enorm veel gaat opleveren. En de mensen nu hebben eronder te lijden. Ja. De mensen van straks uh, zullen er enorm blij mee zijn. En dan wordt het tijd voor nieuwe ansichtkaarten van Amsterdam hè, met nieuwe foto's erop. Ja, ja, met die prachtige nieuwe badkuip. Beeld. Met die badkuip, wat echt een <lacht> icoon zal zijn met het nieuwe Rijksmuseum. En dan staat er gewoon nog ouderwets Groeten uit Amsterdam. Van een Mark Robin Visser vanuit het stedelijk wat toch wel afdreigt te komen. Denk Ooit? je? Ooit diepe zucht. Misschien, ja. Maar jawel, komt wel goed. Wie weet, goed. Uh, wij gaan weer even terug naar de verkiezingen. Uh, want we missen nog een partij deze ochtend. De P van De A. Ja, wat moeten we daar nou over zeggen? Job Cohen, goeiemorgen. Goeiemorgen. Van 14 naar 14, 14. zetels, hè? Ja. ja. Bent u blij? Nou ja, het kon, dit, dat kon echt slechter. Ja, daar ben ik, op zichzelf ben ik daar blij mee. En uh, zeker als ik ook kijk hoe het de afgelopen maanden in de peilingen daarvoor stond, dan, uh, dan is dit niet slecht. Ja, het, het, het had wel eens... Wat had u gevreesd? Hoe, hoeveel minder? Nou ja, had, ja, godjewel, van, van alles. Maar goed, dit, we zijn hierop uitgekomen en dat is nou is precies wat u zegt. Het is wat we hadden. Meneer Cohen, uiteindelijk wordt het nu, als dit allemaal zo blijft natuurlijk, dat, dat, dat zal in mei duidelijk worden, 37-37 in de Eerste Kamer. Is dat nou een bloedeloze 0-0? Nou, ook, ook daarvoor, als je weer een paar maanden geleden kijkt, toen, leed, toen leek het alsof de coalitie fluitend naar een meerderheid zou gaan. Dat is het niet geworden. Uh, en ja, dit is het, het, het, het, wordt, uh, echt, het wordt spannend hoe precies die uitslag zal zijn. En ik denk dat het sowieso voor de coalitie nou ja, net, net lastiger wordt. Ja, ja, want ik zeg 37, 37, dan mis je één zetel, ja. maar die is van de SGP. Ja. En waar reken je die toe? Hè? Ja, nou, dat is het, uh, ik, het zou mij niet verbazen als die voor een belangrijk deel ook uh, de coalitie gaat steunen. Dat hebben ze ook altijd gezegd. Ik Een minuut wat daar tegenover staat. Ja, precies. Uh, wat voor tijd gaan we nu te, tegemoet, meneer Cohen? Uh, eventjes, uh, eerst maar tot de 23 e Wat gaat er gebeuren? Ja, uh, dat vind ik ook nog ongewis. Ik weet ook niet wat, uh, wat nou de, het kabinet van plan is met alle wetsvoorstellen. Uh, datgene waar ze mee bezig zijn met de voorbereiding daarvan, gaan ze daar gewoon mee door. Um, gaan ze nu toch die uh, uitgestoken hand, gaan ze die uh, inderdaad wat meer uitsteken. Uh, ja, je zou zelfs, ik heb gisteren ook zo gezegd, uh, ik had altijd het gevoel dat er een handschoen omheen zat. Wie weet dat die nou uitgetrokken wordt. Mm. Uh, als dat zo is, um, nou dat, en, en, en dat hoop ik, uh, want ik hoop ook gewoon voor Nederland dat het, het, het beleid wat nu is ingezet, dat dat dan net wat gematigder wordt. Mm. En dan zult u hem wel pakken, die hand? Als wij het er mee eens zijn, dan pakken we hem. Als we het er niet mee eens zijn, pakken we hem niet. Het is heel simpel. Nee, want het is wel gezegd, als ze zich willen laten struikelen, zullen wij ze niet tegenhouden. Ja, maar dat heb ik nooit gezegd. Ik heb altijd. Maar uw lijsttrekker wel? U lijsttrekker wel? Nou, ook ten aanzien van de onderwerpen. Ten elke keer opnieuw, ieder wetsvoorstel dat er komt, dat zal je bekijken. En nou ja, daar zitten natuurlijk met de onderwerpen die we de afgelopen tijd besproken hebben, zitten gewoon onderwerpen bij waarvan je zegt van ja, dat willen we echt niet op die manier. En dan zeg je daar nee tegen. Ja, mits u die kans krijgt, want als ja. het naar 38 gaat, dan heeft u helemaal niet zo heel veel te zeggen. Nou, Bij al die wetsvoorstellen waar een meerderheid voor is, ja, daar zullen wij dan tegen zijn en dan zal er toch een meerderheid voor zijn. Ja. U had wel lekkere lijstverbindingen geregeld van tevoren? We hebben vrijwel in alle provincies een lijstverbinding met GroenLinks. Ja. ja, dat kan wel wat opleveren nog hè? Dat zou heel goed kunnen. Ja. Heeft u daar goede hoop op? Nou, ik, het, het, het, die, die, die laatste zetel, dat, uh, daar is denk ik nog. Uh, dat, dat is de vraag hoe die precies afloopt. Maar voor de rest staat het behoorlijk stevig. Goed. Meneer Cohen, hartelijk dank. Graag gedaan. Voor uw toelichting vanochtend. Goedemorgen. We gaan ook nog maar eens eventjes naar Joost Vullings. Want uh, we hebben alle partijen uh, langs horen komen vanochtend: uh, de winnaars en de verliezers. Eigenlijk hoor je toch bij iedereen wel lichte. Uh, ja, tevredenheid, ook wel opluchting hier en daar. Um, de uitslag is nog niet zeker, daar hebben we het al lang over gehad. Heb je nog laatste nieuws? Zijn er nog uitspraken die interessant zijn? Nou, ik heb even gebeld met uh, Diederik Samson van de de PvdA-fractie. Ja, waarom bel ik hem? Uh, hij is een van de weinige Kamerleden met een exacte studie. En daarnaast is het een... Uh, hij, kan dus, hij, hij kan rekenen. Ja, Hij kan echt rekenen. En daarnaast is hij in de positieve zin van het woord een nerd. Dus die zit nu met Excel en allerlei spreadsheets is die aan het rekenen geslagen. Uh, dus ik kan wel iets zeggen over ja, hoe die zetelverdeling uh, wellicht gaat lopen. Uh, hij zegt het, het zetelaantal van CDA en VVD dat staat wel vast. De PVV gaat eerder naar beneden. Uh, dus die kunnen nog een zetel uh, kwijtraken. CDA en VVD hebben wat stemmen over op 23 mei. Dus die kunnen de PVV in het zadel houden, maar dan moeten de dus CDA's op de PVV gaan stemmen. Oei. Ja, dat zijn van die, van die leuke of gekke, ja, leuke, voor ons leuke bijeffecten. Dus dat ligt gevoelig. Een andere strategie kan zijn om de SGP aan een tweede zetel te helpen. Uh, maar dan moeten weer VVD'ers op de SGP gaan stemmen. <laughs> zo, zo zie je wat voor rare toestand dat ze niet doen. Wat ook, de, de ChristenUnie heeft ook aardig wat stemmen over. Die trekken bij ja. deze verkiezingen altijd samen op met de SGP. Maar ja, de SGP, uh, is van zins het kabinet te steunen. Uh, de ChristenUnie niet, nee. op, de meest, op veel punten niet. Dus normaal gesproken zou je zeggen... nou, dan gaan die ChristenUnie mensen op de SGP stemmen... krijgen die twee zetels. Maar dat gaat misschien nu niet gebeuren. Dus dat is een, misschien een beetje ruzie tussen de christelijke partijen. Dus zo zie je het maar. Maar goed, Diederik Samson zegt uiteindelijk... Van misschien is het uiteindelijk het verstandigst voor alle partijen... om gewoon op je eigen mensen te stemmen want als je dit spel gaat spelen en je weet niet wat je tegenstander doet, kan er ongewenste effecten optreden en dan ja, zit je in één keer met de gebakken peren. Maar zo zie je, er gaat een heel groot spel op gang komen. Hartstikke boeiend. Ja. En trouwens, als de SGP de tweede zetel krijgt, gaat dat ten koste van GroenLinks. Aha, dus dat betekent oh, die wel. Die wel wat. Ja. zijn editie Die, is ja, die op zit ja. ook op de wip, ja. Dan PvdA nog even, even op Job Cohen dan nog ingaan. Die blijft op 14, wat moeten we daarvan zeggen? Ja, hij wist het zelf ook niet zo of nee, nou kijk, ten opzichte blij van of van blij moet zijn. Ja, ten opzichte van de peilingen is het goed. Ze gingen zelf uit van 12, 13. Nou, is het 14 geworden, is leuk. Uh, kijk je naar het percentage stemmen dat ze hebben gehad... mag je niet echt vergelijken met de Tweede Kamerverkiezingen... maar iedereen doet het toch, hebben ze gewoon 2% verloren. Hmm. Dus het is ja, inderdaad zo'n kom si com sa uitslag Wat wel belangrijk is, is dat, dat, dat Job Cohen... Een, een redelijk goede campagne heeft gevoerd. Je ziet dat hij het in de vingers begint te krijgen. Op die ene minuut na bij één Vandaag... verviel hij in zijn oude gewoonte om te stotteren. Te stotteren maar, ja. verder, maar verder heeft hij het gewoon wel, wel beter gedaan. Dus voor zijn, voor zijn leiderschap is het goed. Geen verlies. Dus ik bedoel, hij is niet zijn tweede verlies. Achterheen volgens. Maar de partij is er nog lang niet hetzelfde als met het CDA. Ze moeten gewoon echt wel... Wat gaan doen? Ik kijk nog even terug naar de uitslagen in de jaren 90. In de 91 hadden het CDA en het en, en PvdA gewoon nog samen 53% van alle stemmen bij de Eerste Kamerverkiezing. Ja. Dus kijk maar eens even wat er gebeurd is met ja. die twee partijen. Ja, ongelooflijk. Ja, en en, het, en um, het gewicht ook van één zetel opeens. Hè? Dat is ook een bijzondere, bijzondere situatie. Nog eventjes naar. Ik had het net al eventjes aan, aan Job Cohen gevraagd, natuurlijk. Hoe, hoe de tijd tot de 23e er nu uit gaat zien. Denk jij dat um, er wat beweging komt in het kabinet? Of denk je dat ze gewoon zullen wachten met beslissingen of het voorstel ja, Nou ja, Ze maken. hebben natuurlijk heel veel, heel veel beslissingen sowieso al over 2 maart... Dus over gisteren heen getild. Dus uh, de oude Eerste Kamer zit er voorlopig nog. Maar daar wordt niet heel veel nieuwe wetgeving aangeboden. Want ja, ze hebben bij de Tweede Kamer ook niet veel nieuwe wetgeving ingediend. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar ja, goed, ik denk dat het wel, uh, wel los gaat komen. En we gaan natuurlijk dat, dat spel achter de schermen zien. Hè? Dat, met al die uh, stemmen, ja. hoe ze dat gaan doen. Ja, Gaat Rutte al een beetje masseren, kneden, schuiven... Complimentjes uitdelen? Nou, ik, ik, ik heb het idee dat er sowieso al wat. wat uh, in ieder geval op fractievoorzittersniveau wordt er al vaak met Kees van der Staaij van de SGP uh, gesproken. Ah, ja. Dus uh, <laughs> dat is zeker al uh, voor 2 maart ook al op gang gekomen. Het wordt hoor. heel druk geluncht op dit moment in Den Haag met elkaar. Joost Vullings, dank je wel. Dan gaan wij nog even naar Blok en Prem de Goedemorgen. Hey Marcel, goedemorgen. Uh, Tessel en ik gaan het straks hebben, want ja. we willen natuurlijk... wij zijn liefhebbers van de provincie. En Tessel en ik zijn ervan overtuigd dat de opkomst zo hoog is... omdat we op Radio 1 iedere dag dit programma hebben gemaakt. Uh, we hebben voor alle luisteraars, de vaste luisteraars... vanaf half tien tot twaalf, dat u uit de provincie mag inbellen... om te vertellen wat er in uw provincie is gebeurd... hoe u de uitslag duidt, wat u denkt dat gaat gebeuren in Noord-Brabant... met de megastallen of in Zeeland... of er de gratis kaartjes komen voor de bewoners van Zeeland. Uh, andere hè, dat is ze, en uh, we hebben ook uh, journalistenpanels. En we hebben een heleboel mensen uit de provincie. Maar luisteraars, u mag allemaal beginnen te bellen met 0800 1121, Mailen naar de stemming van Nederland, apenstaatradio1.nl. En de tweets kunnen naar hashtag de stemming. En dan hopen we dat u uit de provincie het laatste nieuws geeft. Want eerlijk gezegd, Tessel, we zijn wel een beetje moe van het gezeur over de Eerste Kamer, hè? Nou, het ging allemaal om de provincie, Prim. Maar we krijgen dat, maar, we krijgen dat maar niet in de botte hersens gewerkt. Oké, okay, Dorald Megens gaat met zijn warme aangename. Stemluisteraar, yes. u het laatste nieuws doorgeven. En Lara en Marcel hoort u morgenochtend weer. We Tuurlijk. hebben van jullie genoten, Lara en Marcel. Altijd wel. Veel hoor. succes. Succes. Doei. Radio 1. Het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi overweegt mee te doen aan besprekingen over de crisis in Libië. De Venezolaanse president Chavez zou met Gaddafi over een vredesplan hebben gepraat. Volgens Al Jazeera staat in het plan dat er een commissie moet komen... met landen uit Latijns-Amerika, Europa en het Midden-Oosten. Landen als de Verenigde Staten, China en Rusland worden niet genoemd. In Libië zitten drie Nederlandse militairen vast. Ze zijn zondag gevangen genomen toen ze probeerden met een marinehelikopter... twee evacuees mee te nemen naar hun fregat, de Tromp... Evacuees zijn door Libië overgedragen en zijn intussen het land uit. Over de vrijlating van de militairen wordt druk diplomatiek overleg gevoerd. Supermarktconcern Aholt heeft vorig jaar minder goed gepresteerd dan verwacht. De omzet steeg licht, maar de winst daalde. Vooral het laatste kwartaal verliep slecht. En ook 2011 wordt lastig, denkt Aholt, omdat klanten scherp blijven letten op de prijs. En in Nieuw-Zeeland is gestopt met zoeken naar overlevenden na de aardbeving van vorige week. Volgens de autoriteiten is het onmogelijk dat er na anderhalve week nog mensen levend onder het puin worden gevonden. Op dit moment zijn 161 lichamen geborgen, maar er wordt rekening gehouden met 240 doden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANEB, ah verkeersinformatie. De ochtendspits is nog niet helemaal voorbij. Er staat in totaal nog 70 kilometer file, vooral bij Amsterdam. En ten zuiden van Eindhoven is het nog druk. Na A2 van Eindhoven naar Maastricht daar staat nog file bij Marhezen, 5 kilometer. Na een ongeluk met een aantal vrachtwagens vanmorgen... is daar de rechterrijstrook nog dicht voor het schoonmaken van de rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven zijn twee vrachtwagens op elkaar gereden. Tussen het afrit Zomeren en Geldrop staat 5 kilometer stil. De rechterrijstrook is dicht. Bij Amsterdam op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 6 na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij. En op de A10 Zuid loopt het vol. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en de Rai 5 kilometer. En dat komt door bezoekers aan de Hiswa in de Rij. Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. De day after 2 maart. Provinciale statenverkiezingen 2011. De gevolgen van de uitslag. Rechtstreeks vanuit Den Haag. Tesselblok en Prem Radakishur. Goedemorgen luisteraars. De mist is letterlijk en figuurlijk opgetrokken. Het zonnetje schijnt hier in Den Haag tegenover de Hofvijver op de hoek van de Lange Voorhout en de Hoge Nieuwstraat. We staan er met de bus. U bent welkom om langs te komen om uw mening kenbaar te maken. In twaalf provinciën is het in elk geval duidelijk. Wie heeft gewonnen? Wie heeft verloren? Welke colleges gaan er komen? Wat betekent de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant voor de varkenstallen? Wat betekent de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland voor bijvoorbeeld de kerncentrale in de achtertuin van Hero Brinkman? Brinkman komt later net zoals een heleboel mensen uit de provincie. U mag bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar de stemming van Nederland, Apenstaatradio 1nl en het tweets kunnen naar hashtag de stemming. Tessel Blok zit binnen en ik ben heel erg blij... want Tessel, jij gaat niet alleen praten met een heleboel journalisten... Ja. maar met al onze mensen uit de provincie. En uh, die man van de onafhankelijke uh, van die Meneer partij... Johan Robbesen ja. uit, uh, uit Zeeuw-Slaanderen. Hoeveel stemmen heeft hij gehaald? Heb je hem? Meneer Roboze? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoor u van heel ver. Ja, maar dat is ook helemaal uit Zeeland. vlaanderen <lacht> is, ja, even... zee is wel Ja, het is Zweeds-Vlaanderen, daar heeft u gelijk. te Over zee ook, hè? Ja. En ja, erg, erg afgescheiden van de rest van de provincie, hè, hebben wij gehoord van u. Ja, we zijn, uh, we zijn uh, helemaal. Ja, dat is een landje apart, hè? Ja, landje apart. Hoe is het gegaan in het landje apart? Heeft u, nou, wat he, heeft ons zelf betreft, uh, als ik, als ik, uh, als ik uh, zo uh, onbescheiden mag zijn om daarmee te beginnen, wij hebben onze positie kunnen handhaven op 2 zetels. Kijk eens even. Um, ja. um, nou, voor mij is nu al duidelijk hoe, hoe die coalitie gaat worden. Ik had hem liever anders gezien, maar de realiteit is anders. Bent duurt? u daar nieuwsgierig naar misschien? Ja, daar ben ik best nieuwsgierig naar. <laughs> Ik denk dat het onze oude coalitie wordt van, van, uh, van uh, de uh, periode voor 2007. En dat is CDA, VVD, PVDA, SGP. Samen 24 Juist. zetels. Hm. En dat is een meerderheid. We hebben 39 zetels in de Zeeuwse Staten. Dus dan hebben ze een riante meerderheid. Ik had het liever Was het anders er gezien. Ik een half in had... Zeeland, meneer Robinson. Wat zegt u? Was er een hoge opkomst? Ja, buitengewoon hoog. Uh, 8, uh, 58 procent, iets meer zelfs dan 58 procent. En hoe heeft het CDA het gedaan? Het CDA heeft vier zetels verloren. Is van tien gezakt hmm. naar zes. De VVD heeft maar er één doen? bij en de PvdA heeft er ook één bij. En de SGP... de PvdA heeft gewonnen in Zeeland, uh, meneer Robinson. Wat zegt u? De Partij van de Arbeid heeft dus gewonnen in Zeeland? Ja, heeft uh, inderdaad gewonnen. Absoluut, ze hebben er een zetel bij, net als, net als de VVD. Uh, maar de VVD heeft de meeste stemmen gehaald. Dus uh, de VVD die gaat uh, het voortouw nemen bij de coalitievorming. Dat, dat was gisteravond uh, laat al duidelijk. Meneer Robinson, op wie gaat u stemmen voor de Eerste Kamer? Wij stemmen op onze OSF, de Onafhankelijke Senaatsfractie. Blijft blijf maar... die doorgaan? Ja, ik denk het wel. Ik, ik denk het wel. Ik denk dat uh, de OSF toch minimaal één zetel houdt. Okay. Dankjewel. Uh, ik heb geen vragen meer voor meneer Robinson. Tessel, uh, is, meneer dus... Kiers, is meneer Kiers vanuit Drenthe aan de telefoon? Jazeker. Jaap Kiers van het Dagblad van het Noorden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij waren eergisteren bij u in Drenthe. Uh, Hallo, daar, ging het, daar ging het eigenlijk allemaal om, toen om met het Noorderdierenpark in Emmen. Dat was een van de hot topics. Ja. Heeft dat, denkt u, bij de uh, uh, uiteindelijke uitslag gisteren een grote rol gespeeld? Nou, aan de uitslag kan ik dat niet zien. Uh, nee? Nee, nee. Dat, dat lijkt er niet op de partij die zich het sterkste heeft gemaakt voor uh, steun aan die dierentuin. Uh, en dat is de PvdA. Die heeft een zeteltje verloren. Dus afgaande dagen daarop zou je eerder zeggen van niet. Hmm. En hoe heeft de PVV het gedaan in Drenthe? Die komen binnen met vier zetels en dat is toch wat minder dan uh, verwacht. Minder dan verwacht. Ja. Minder dan van, nou ja, okay. als je kijkt naar de afgelopen kamerverkiezingen en dat omblik naar, naar, naar, naar de provincie, dan hadden ze met zes zetels binnen kunnen komen. Dus een, een lichte terugval ten opzichte van uh, juni afgelopen jaar. Oké. Okay. Nou, ik heb Elle uit Almere aan de telefoon. Goedemorgen, Elle. Goedemorgen, Pim. Wat heb jij gestemd gisteren? De Partij van de Arbeid. En Prem, ik mag, als ik graag wat zeggen, want uh, ik vind dat Job uh, te weinig krediet krijgt uh, voor wat hij eigenlijk gedaan heeft, vergeleken met via terug. Als je ziet dat wij eigenlijk te de media tegen hadden, als je ziet dat wij eigenlijk de peilingen tegenstonden, de dan media mag ik media Ellen, Dit vind ik zo wel gezeur. Gisteren heb ik mevrouw mag geprieten als een van de meest in Tigre. Nee, dat klopt, de... Prem, maar Prem, als je, je moet ook heel eerlijk zijn. Zo slecht, we stonden wel erg slecht in de peilingen. We stonden erg slecht uh, uh, als je de telegraaf al kocht te leest. En dan mag je toch Cohen. Uh, um, ...toch laten zien van, dat hij het toch goed gedaan heeft... ...en dat de, de, de, deze uh, kabinetscoalitie toch in meerderheid heeft gehaald... ...zoals het er nu uitziet. En dan mag je toch, toch zeggen dat de Partij van de Arbeid... ...een vrije, zware uh, campagne gehad heeft... ...en toch nog goed gedaan heeft. En dat heeft hij vorig jaar op een paar stemmen na ook niet de grootste. Je bent wel twee keer de grootste van de... Dat is de tweede partij van Nederland. En die kiezers mogen ook niet in de kou blijven staan. Oké, okay, dankjewel. We gaan zo meteen hier in de bus met drie parlementaire journalisten... ...praten over hoe al die cijfers nu geïnterpreteerd moeten worden... ...en hoe het toch altijd komt dat iedereen gewonnen heeft. En dat al het verlies altijd weer meevalt. Nou ja goed, dat gaan we zo ja, meteen allemaal horen. Maar we gaan eerst uh, eens luisteren naar wat nieuws. De stemming van Nederland. Laten de mensen te mogen weg. Je kan er maar trots op zijn. Vlieland had gisteren als eerste alle stemmen geteld. Dat was al 20 minuten na het sluiten van de stembureaus. Roosendaal, vorig jaar nog bij de Tweede Kamerverkiezingen de eerste was... volgde een kwartiertje later als tweede. De burgemeester van Roosendaal, Jan Hendrik Klein-Molenkamp... probeerde zijn teleurstelling te verbijten... en zei dat Roosendaal wel de eerste op het vasteland was. Dat is natuurlijk ook zo. En daarnaast, de opkomst in Vlieland van 58 was natuurlijk een lachertje vergeleken bij die in Roosendaal. Daar kwam 85 van de bevolking opdagen. De burgemeester mag dus best trots zijn. Een misdrijf, fraude en mogelijk anderhalf jaar gevangenisstraf en een geldboete. Een Eindhovenaar heeft nogal wat op zijn hals gehaald door twee keer te gaan stemmen. Eén keer in Eindhoven en één keer in zijn vorige woonplaats, Son en Breugel. Hij had op beide adressen een stemkaart ontvangen. De kiesraad spreekt van een ernstige zaak... en de gemeente heeft dan ook ah, hebben aangifte gedaan. De man uit Eindhoven was zich werkelijk van geen kwaad bewust... en deed alleen zijn burgerplicht, zei hij. Als twee gemeenten mij, te vragen, mij vragen te gaan stemmen... dan doe ik dat gewoon, aldus de vermeende fraudepleger. De stemming van Nederland. Met Tessel Blok en Prem radeke -Sjoen. Het was allemaal een beetje een, een verwarrende verkiezing natuurlijk. Vond je niet, ja, maar Prem? Gewoon... Gelukkig hebben we mensen niet kunnen duiden. Dat toch? wilden we eens eventjes gaan doen. Was het nou e Eerste Kamer? Was het nou Provincie? Uh, kon je nou wel of niet op Wilders stemmen? Kon je nou wel of niet op Elko Brinkman stemmen? Waar kwam die trouwens ineens weer vandaan? En dan nou hebben we nu de uitslag en is ook weer totale verwarring. Iedereen heeft gewonnen, zoals dat altijd gaat. De day after is iedereen blij, heeft de hele nacht gedanst. Dominique van der Heijden van de NOS, verslaggever. Ook de hele nacht gedanst nee, met een nee. van de winnende partijen? Nee hoor, ik heb nog wel een uh, biertje gedronken na afloop van de uitzending. Maar niet de hele nacht gedanst, nee. Oké, okay. Dominique. Eén vraagje. Waarom, het, ik snap het niet dat jullie laten gezelen. Het debat is alweer, of het debat met de partijleiders... alweer niet doorgegaan naar vorig jaar, de, de Tweede Kamer. Nu, gisteravond ook weer. Wat is er aan de hand? Ja, ze willen dan gewoon niet komen. Omdat die uitslag niet duidelijk genoeg is. Dan uh, gaat, uh, zegt de een, ja, ik kom niet. Want ik kan niet zeggen dat we gewonnen hebben. En dat het zo gaat lopen in de Eerste Kamer. En dat we... Dus het is gewoon een soort... Uh, angst dat ze, uh, ze willen eerst die definitieve uitslag afwachten en pas dan willen ze weer met elkaar uh, om de tafel gaan zitten om uh, daarover te debatteren en... Ik vind het ook heel jammer, want je kon best, op basis wat er gisteren lag... had je van alles kunnen bespreken. Dat heb ik ook gedaan met een aantal uh, jongere Tweede Kamerleden. Die hadden daar van alles over te zeggen. En het is gewoon heel jammer dat de partijleiders uh, dat niet willen doen. Maar vanochtend uh, ook niet, Tess. We hebben volgens mij straks de voorzitters van de linkse partijen. Ja, die komen allemaal. Maar de partijvoorzitters, hè? Ja, de partij ja. van het uh, CDA en VVD. Nee, maar, de, maar het CDA heeft natuurlijk niet een leider. Dan heb je zo meteen een hele bus vol CDA'ers. Want uh, <laughs> En de VVD-partijvoorzitter VVD, wou niet zeggen over partijpolitiek. Nee, die wil niet aan partijpolitiek doen. Ja, dan wordt het wel lastig. Ja, dan. dat is lastig. Kees Boman uh, zit hier ook. Hij is van Troskamer breed en van een Vandaag schrijft ook voor HP De Tijd. En uh, we hebben hier ook de gast. Thijs Niemandsverdriet van Vrij Nederland. Uh, Kees Boman, wat ik net al zei, hoe komt het toch altijd dat iedereen altijd gewonnen heeft? Na welke verkiezing dan ook? De volgende dag valt het allemaal weer reuze mee voor iedereen. Ja, niemand zal zeggen, ik heb het zo ontzettend slecht gedaan... ik kap ermee, ik ga naar huis, je zult me nooit meer op het binnenhof zien. Dus er is altijd wel een reden om een lichtpuntje te zien... en om elke ochtend weer op te staan, maar, zoiets is het. Maakt dat het niet uiterst verwarrend, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar het CDA... Dan ga je vergelijken met de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Uh, dan valt het wel weer mee. Maar je moet het natuurlijk daar eigenlijk weer niet mee vergelijken. Niemand die er meer wat van begrijpt. Ze horen alleen dat ze overal zetels verloren hebben. Dan komt Maxime vragen. Die zegt het valt wel mee. Ik kan me wel voorstellen dat de kiezer dan denkt: kom op zich. Ja, nou het ja. is natuurlijk ons. Uh, uh, we waren er ook uh, gisteren bij, bij het CDA bij uh, Thijs ook bij de toespraak van uh, Maxime uh, Verhagen. Dat hij zei: nou we hebben het dieptepunt wel bereikt. We hebben weer een basis om uit verder te gaan. Maar het is een ongeluk. Ongekend dramatisch verlies, en als je naar de cijfers kijkt, ja. hebben de christendemocraten sinds 1946 niet zo laag gestaan. Het is een ongekend dramatisch lage, slechte uitkomst voor de christendemocraten, en dat zij nog hoop zien, dat komt waarschijnlijk omdat ze ergens in geloven. Ja, nou, dat, dat is dan prettig voor hen in elk geval. Is niemand zo die die speech van uh, Verhagen spreek je hem dan daarna daarop aan? Nou, Verhagen maakte eigenlijk vrij snel dat hij wegkwam gisteravond. Die was niet, ook in een hele erge feeststemming had ik het idee. Um, maar ja, het, het was natuurlijk een beetje gek. En wat ik eigenlijk het gekste beeld van de avond vond... en wat mij betreft ook het beeld van de avond... waren die vier leiders van het CDA die daar met z'n vieren op het podium stonden... Ja. Uh, als er één beeld eigenlijk de richtingloosheid, de leiderloosheid van het CDA duidelijk maakt, dan, dan was het dit. En iedereen ging ook wat zeggen. De, de NOS ging eruit naar Verhagen, maar toen kwam uh, uh, nog uh, Brinkman, ging nog wat zeggen. En uh, uh, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, die ging nog wat zeggen. En, het, en zo ging het even door. En um, ja, dat was een uiterst merkwaardige bijeenkomst. Ja. Dominique, uh, Elke Brinkman, wij vroegen ons al af... zouden ze die uh, inderdaad uit het vet hebben gehaald... omdat hij uh, enorm gewend is aan verliezen. En dit is, ja, ik bedoel, dit is de geboren verliezer van het CDA. Ze denken van, nou laten we die... Dan, dan is men er wel aan gewend. Als ze Brinkman op de tv zien verschijnen... weten ze, oh ja, het CDA heeft verloren. Nou, ik weet niet of ze hem om die reden uit het vet hebben gehaald. Want dat zou wel heel erg cru zijn. Maar uh, ja, god, het, het, het, het is gewoon uh, de lijsttrekker geworden voor de Eerste Kamer. En daar was niet... Echt een keus natuurlijk voor hun. Wie moesten ze naar voren schuiven? Uh, het ging ook in die debatten, was dat natuurlijk ook een probleem. Want uh, we zagen dat Rutte niet wilde gaan debatteren. Verhagen die wil zich ook niet als de grote leider uh, profileren nu nog. Hij zegt er wel het een en ander over. Hij zegt wel, ik ben degene die het meest die, die nu leiderschap toont. Doordat uh, we in het kabinet zijn gaan zitten. Hij hint er wel op dat hij toch wel ja, de uh, leider wil worden van het CDA, uiteindelijk de lijsttrekker. Maar het doet een beetje voorzichtig, want ja... Uh, als hij zich echt heel erg had geprofileerd bij deze verkiezingen... dan kan hij er ook op afgerekend ja, worden. Natuurlijk. Is, ja, natuurlijk. Ja, is, niemand is, Er is iets geks met Brinkman. Want uh, in eerste instantie was het toch wel toen hij werd gepresenteerd... als lijsttrekker voor de Eerste Kamer van... nou, heeft het CDA toch goed gedaan. Toch een grote naam. Eh, vaak tot machtigste man van Nederland gekozen. En eigenlijk wat je zag, zodra die campagne begon was... Uh, dat deze meneer echt ook nog steeds in 1994 zat qua politieke stijl. Hij, hij, hij maakte een onwennige indruk... Uh, ik, ik begreep ook dat hij um, een aantal keer ook niet goed voorbereid bij een debat aan was gekomen. Wat ik uiterst merkwaardig vind voor het CDA. Dat een partij is die doorgaans zijn zaken heel goed op orde mm -hmm. heeft. En, um, en je zag ook in, in de toon die hij aanzoek, Het ging ook steeds over naar elkaar toe komen En, en juist niet polariseren. Terwijl om hem heen eigenlijk t, uh, iedereen uh, met de, anders met, bezig met was. de beuk ja. erin ging. Ja. Ja. Ja. Kees Borma, um, als je kijkt naar de verkiezingen vorig jaar. Kan je eigenlijk zeggen dat we Nederlanders wel redelijk conservatief zijn? consequent zijn. Want er is bijna niets veranderd in het stemgedrag. Nee, het is nog steeds een uh, ontzettend verdeeld politiek landschap. Dat de die kiezers, die uh, die gaan raken over dat uh, stemformulier uh, heen. Nee, het is op zich nog steeds uh, ja, verward. Uh, er is niet echt een duidelijke richting aan te geven. Links, rechts, het is nog steeds min of meer 50-50. Matthijs, waar ik me aan erger is dat jullie politieke commentaren dan steeds zeggen de zwevende kiezer, laat mezelf als voorbeeld nemen. Ik heb gisteren in Noord-Holland ernstig getwijfeld tussen VVD, D66 en uh, de SP. En ik wilde niet op de VVD stemmen vanwege de IC-schandalen... dat ze 78 miljoen hebben geparkeerd op VVD-wethouder. En uiteindelijk bij D66 en SP heb ik bewust gekozen. Waarom noem je mij zwevend en waarom noem je het electoraat... dat we alle kanten heen gaan? We zijn geen slaafse ezels die achter een partij aanlopen, maar we zijn mondige burger die per keer kijken... welke partij op dat moment bij ons past. Ja, maar je kan nog steeds wel zeggen dat al die partijen die doen onderzoek en die weten dat er dus een steeds kleinere kern is van mensen waar ze vast op kunnen rekenen. En dat is natuurlijk iets wat wel grote uh, implicaties heeft. Ook in het gedrag van partijen. Als jij weet als CDA dat je eigenlijk als bottom line maar op tien zetels kan rekenen in de, eerste, in de Tweede Kamer. Ja, dan zul je dus allerlei dingen uit de kast moeten gaan halen... om te zorgen dat je uh, bij de verkiezingen wel uh, een flink aantal stemmen haalt. En dat komt uiteindelijk uh, zeg maar het lange termijn gedrag ja, van gaat, de politiek niet te goed doen. Het is een goedem. beetje semantiek natuurlijk, prim Zwevend heeft een nare... Uh, uh, dat, dat klinkt nou, alsof van, mensen niet ik, weten wat ze doen... Ik vind het wel zwevend is heel... hoor, als ik dit zo... Uh... Nee, ik ben een <laughs> bewust nadenkende kiezer. Er moet iets gekozen worden. En ik vind het woord zwevend alsof een partij een claim kan leggen... Op mee. En ik vind juist het leuke van onze moderne maatschappij. We zijn individualistischer. We denken over al onze keuzes na. En we kijken welke partij op dat moment het best bij ons past. Ja, nou, ik, denk ook dat het, dat, ik denk dat het woord zwevend inderdaad niet zo'n goed woord meer is. Ja, misschien alleen voor jou dan. Maar <laughs> um, uh, de, de kiezer is eigenlijk steeds meer een consument geworden. Net ja. zoals mensen naar de Precies. supermarkt gaan. Van vandaag is het hier goedkoper en morgen is het daar ja. goedkoper. En daarom wisselt het steeds. En daar is die politiek, de, zal maar zeggen, de oude politiek, nog steeds niet op toegerust. Vandaag zegt men van nou ik vind die wel goed en morgen wordt er met diezelfde persoon weer afgerekend omdat ze eigenlijk niet geleverd hebben gekregen wat beloofd is. Zo simpel is het en daarom is het ook zo wisselend. Die hoge opkomst, hè? we krijgen een, uh, een tweet binnen. Het overdreven landelijke sausje over deze provinciale statenverkiezingen heeft in elk geval één voordeel. Die hoge opkomst. Dominique, ja. denk je inderdaad dat omdat het zo enorm gespeeld is eigenlijk over kan dit kabinet doorregeren of niet, daar gaan deze verkiezingen over... dat er zoveel meer mensen zijn gekomen? Ja, ik denk dat het zeker voor, uh, voor een aantal mensen... een belangrijke rol heeft gespeeld. En je zag het ook in die opkomstcijfers... dat bijvoorbeeld mensen die op GroenLinks hebben gestemd... dat die hoger opkwamen... En mensen die op de Partij van de Arbeid gingen stemmen, die, die kwamen hoog op. Dus zeg maar mensen die uh, vinden dat het kabinet het niet goed doet... die waren misschien wel iets meer gemotiveerd... dan uh, de mensen die de, die de coalitiepartijen steunen. En daar, daar zie je dus dat de PVV daardoor iets minder gescoord heeft. Dat is gewoon puur gekomen omdat die PVV-stemmers kennelijk dachten van... nou ja, ik heb in die Tweede Kamerverkiezing al wel gestemd, is nou wel mooi. Dus die zijn net iets minder opgekomen dan het gemiddelde. We kunnen het met de jackenluisteraars. luisteraars... Uh... 0801121 als u bent gaan stemmen, voor de uh, echt landelijk. En is er een PVV-stemmer die thuis is gebleven, 0801121, want dan kunt u het vertellen. En u mag het ook mailen, want Rien zit klaar voor de stemming van Nederland-Apenstaat-radio1.nl. En uh, mails, uh, tweets kunnen naar hashtag... Tweets niet aan mij vraag Hashtag de stemming. Um, uh, uh, meneer uh, uh, uh, niemands verdriet uh, u vertegenwoordigt een beetje de jongere generatie. Als je kijkt, mer merk je nou echt ook een verschil tussen wat jong en wat oud heeft gestemd? Nou, ik was vanochtend even bij het campagne ontbijt, uh, traditionele campagne ontbijt met de campagneleiders uh, hier uh, in wat de. Wat is dat in, voor traditioneel ontbijt? Nou, ah, de parlementaire pers en de campagneleiders. Nou, dan gaan de eitje. campagneleiders die gaan, dan onder, die gaan met elkaar in debat over de campagne en over de strategische keuzes en wat opmerkelijk was. Niet. En daar claimde de campagneleider van D66 dat de D66 de grote winnaar was onder de 50. Uh, ik weet niet hoe het zit, wie de grote winnaar is boven de 50. Jan Nagel. Dat zou misschien wel Jan Nagel kunnen zijn, licht voor de hand. Um, maar je ziet inderdaad. Uh, dat is wel grappig, maar ik weet het eigenlijk niet of er nou een enorm uh, verschil is tussen jong en oud. Voor mij is juist ook een van die kenmerken van hoe het uh, partijenveld nu eigenlijk niveleert... dat het ook door alle leeftijden heen uh, heel onvoorspelbaar geworden is. Kees Boman? Ja, nou ja, ik, ik, twijfel. Ik, ik, ik, ja, ik twijfel eraan, want uh, omdat ook de, de uitslagen voor zover die nu vast liggen toch wel iets anders zijn dan, uh, dan sommigen misschien gedacht hebben. Laat, laat ik een voorbeeld noemen voor mezelf. Ik had gedacht dat die Kunduz-affaire, Afghanistan, ja. dat dat nog een beetje zou naetteren uh, bij de kiezer van GroenLinks en uiteindelijk een GroenLinks-kiezer zou uh, doen besluiten op een andere partij te stemmen mm -hmm. en GroenLinks te straffen. Nou, dat is helemaal niet gebeurd. En dat is misschien wel oud denken. Afghanistan, ten eerste is het ver weg. Bovendien is het onderwerp alweer drie weken geleden. geleden. Uh, dus dat is al lang weer uh, vergeten. Ik, ik, en ik weet niet of dat ook met jong, oud te maken heeft... of een, een nieuwe of een oude kiezer, dat, uh, dat weet ik niet wat zo. Dat, wat, wat je het meest verbaasd heeft, als we dat de, toch maar even vragen... dat je dacht, GroenLinks zal het om die reden wat minder goed gaan doen... die hebben het helemaal niet zo slecht gedaan. Nee. Is dat voor, voor jou het meest in het oog springend? Ja, ik vond dat wel uh, opvallend. Ik had op zijn hoogst verwacht dat GroenLinks gelijk zou blijven. De Partij van de Arbeid heeft zelf nog iets gewonnen... of heeft in elk geval niet verloren. En dat was dat in, is winst, zoals we net al zeiden. Als dus je niet winst. verliest, is dus ook winst. Nee, en zeker op deze Manier. Nou, D66 heeft, uh, en die zal inderdaad vanmorgen bij het campagneoverleg wel verteld hebben: wij hebben een du duidelijke keuze gedaan door ons niet aan te scheuren tegen links. Hè. Die mm -hmm. hebben echt een autonome positie uh, ingenomen. Ja, ik, uh, ik, ik, ik vind het heel verrassend, maar in die zin is het vooral is het links tegen rechts. Het is echt een gepolariseerd veld. Ja. Irene uit Oeverijssel, goedemorgen. Ben je nou links of, of ben je rechts? <laughs> ik ben Nu heb ik links gestemd. Wat heb je en ik, ben altijd, ik stem altijd op de christelijke partijen. Maar ik heb zelf zitten zoeken uh, waar ik kon vinden... dat de christelijke partijen geen grote feestallen wilden hebben. Dat heb ik niet kunnen vinden. Maar je woont in Overijssel? Ja. En welke partij heb je uiteindelijk gestemd in Overijssel? Op de SP. Ik heb geïnformeerd via de computer... wat hun programma's waren, die heb ik uitgeprint. Ik heb gekeken wat de stemwijzer zei... En uiteindelijk heb ik daarom deze keuze gemaakt. U heeft en ik dus vind echt dat het heel... zelf aan de politieke partijen ligt... dat uh, de mensen niet weten... ik vind de mensen niet zweven... ik vind dat de politieke partijen zich niet goed profileren... zich niet goed uh, duidelijk maken... wat is hun programma, wie is een sterke leider... Ik vind dat ze zelf voor heel veel verwarring zorgen. En dat dat niet bij het publiek ligt, maar bij de politieke partijen. Oké, okay, nu heeft dit ook van de moeite genomen om dus echt heel bewust provinciaal te stemmen. Wat is voor ja. mijn directe omgeving, wie, wie, wie heeft daar de beste plannen voor? Ja, precies. Oké. Okay. En u uh, heeft er dus geen referendum gemaakt over dit kabinet? Nee. Nou, ja. nou dat vind ik heerlijk. Dank u wel dat je hebt gebeld, Irene. Ja. Dominique van der Heijden van de NOS, hebben jullie overwogen, aangezien wat je al zei, toch wel moeilijk is om allerlei landelijke kopstukken uh, te krijgen voor debatten en zo. Heeft de NOS ooit overwogen om te zeggen, weet je wat wij gaan doen? We zullen zo in de sideline wel eens zeggen dat het ook wel van belang is voor de Eerste Kamer, hè, voor de samenstelling van de Eerste Kamer, deze verkiezing. Maar laten we het dus helemaal op de provincie gooien. Laten we gewoon de provinciale kopstukken eens naar voren halen. Heeft de NOS niet overwogen? Nee, dat hebben we niet overwogen. omdat ja, We zijn toch nationale televisie. En in de ene provincie speelt dat onderwerp. Dan zijn die megastallen heel belangrijk. Maar dat is ook landelijk een punt geweest dat, natuurlijk. Natuurlijk, maar dat is ook in het debat uiteindelijk aan, aan de orde gekomen. Ik noem nu maar even een voorbeeld. Maar het mm -hmm. kan ook zijn een, een, een tunnel, weet ik het. Of een, een weg die verbreed moet worden. Ja, Als we daarin gaan verzanden, dat is echt iets voor de regionale omroepen. En het is ook heel goed dat mensen daar regionaal naar kijken. Naar wat, wat voor, als dat voor hun belangrijk is. Maar ik vind het onze taak om, weliswaar die thema's, als die doormidden provincie spelen om daar iets mee te doen in de debatten. Maar Hoe vaak tot... hebben jullie tijdens die uitzendingen niet moeten zeggen, even voor de duidelijkheid kiezen de mensen die we hier hebben, daar kunt u natuurlijk helemaal niet op stemmen. Dat, ja. Daar gaat het niet om, maar ja, het zijn wel de bekende koppen, dus praten ze bij ons. Ja, dat, jullie dat, moesten dat steeds we al maar toen... uitleggen wat, wat, wat kiezers allemaal niet konden doen. Ja. Dat, dat is natuurlijk het rare, ook van Uber, maar dat ligt ook aan het hele systeem. We hebben provinciale staten en die gaan dan weer indirect die Eerste Kamer kiezen. Die controleren weer de Tweede Kamer. Ja, gaat, de mens, gaat mijn nichtje van 16 nog maar eens uitleggen? Nou, ja, daar ben, heb ik, ben ik wel de middag mee bezig geweest. Maar van 18 geweest. mocht voor het eerst stemmen en die snapte het vrij goed, hoor. Ik vind altijd ah, Dan, dat dan betekent... is die misschien slimmer dan mijn nichtje. Dat gaat <laughs> Jeroen, uh, goedemorgen. Snapte jij het? Ja, goedemorgen. Ik heb uh, VVD gestemd. Maar normaal gesproken stem ik eigenlijk altijd PVV. Normaal stem je PVV en dit keer VVD. Waarom? Omdat ik uh, eigenlijk zoveel gezeur heb gezien... Met, uh, met dat, ze, ...dat ze goede mensen konden vinden voor de Eerste en Tweede Kamer. Oh. En ik had zoiets, dit zijn toch... ...en ik vind dat toch met de Eerste Kamer... ...of de Eerste Kamer, vind ik toch iets belangrijker dan misschien nog... Als, ...als de Tweede Kamer, daar is toch meer allemaal gekonkel van de dag. En dit, is allemaal lang, en dit moet meer op termijn zijn. En ik heb zoiets, VVD die, zijn mensen die gaan toch al wat langer mee. Aha. En die kunnen dat politiek bestuur kunnen... ...en dus toch al wat, wat meer in meegaan... ...als, p, als mensen van PVV die het op het laatste moment gevonden hebben. En die daar eigenlijk voor de eerste keer in de, in de eerste kamer komen... die eigenlijk helemaal niet weten wat ogen hmm. komt. Dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn beweegleden geweest. Okay. Jeroen, heel leuk, want je kan me brengen naar de vraag van meneer Boman. Meneer Boman, lopen we niet het risico... want SP, ik neem SP vier jaar geleden als voorbeeld... die Kamerleden, van, die, die Provinciale Statenleden van de PVV... die kunnen weer ruzie gaan krijgen... en die kunnen daar onderling zeggen, ik scheid me af. En zo, en voor je het weet, is het voor de eerste Kamerverkiezing... weer een risico wie waarop stemt. Ja, dat is sowieso een ontzettend risico. Daarom, we hoorden het straks even, al iemand uit Menikzeels-Vlaanderen zeggen... dat hij uh, ontegenzeggelijk gaat stemmen op die uh, onafhankelijke lijst. Ja, ja. En die meneer ten Hoeven, die nu nog in de Eerste Kamer zit. Dus ja, als die toch een zetel krijgt, die onafhankelijke bij elkaar... dan zal die bij een ander eraf gaan. En wat te denken van het CDA bijvoorbeeld. Er zijn zoveel uh, CDA's die nu nog over zijn gebleven in die staten. Er komt op 2 april een congres van het CDA... Die CDA's moeten op een, een of andere manier... dat zou ook elke psychiater zeggen, afreageren. En dat kunnen ze dan bijvoorbeeld op 23 mei doen. Toen misschien, om eens een beetje te pesten... niet per se op CDA-Eerste Kamerleden te stemmen. Dus dat zou ook een zetel kunnen ja, misschien kosten. Misschien niet alleen om te pesten... maar omdat ze uh, echt uh, uh, heel erg overtuigd tot de dissidenten... zoals we ze niet mogen noemen, behoorden... die helemaal niet uh, met die gedoogstem van de PVV samen wilden werken... nu inderdaad hun kans schoonzien. Nou ja, te ook zeggen... dat. En er moet, er, er moet wel iets van straks afzichtbaar worden. Het kan niet zo blijven. We moeten zo naar het, de warme aangename stem van Dora Meegens. en Sterdane gaat Dominique van der Heijden vertellen... wat haar bronnen zeggen, wat er allemaal gaat gebeuren... en ga ik jullie allemaal vragen welke provincie jullie wonen... en of jullie de gedeputeerden kunnen noemen... en welk college jullie in, in je provincie willen hebben... want jullie zijn tot slot van rekening. Vrijdagmiddag Morgen om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam... Heeft het CDA nog toekomst en wie wordt de nieuwe partijvoorzitter? Actrice Natja Hübscher over Johnny Depp in de animatiefilm Rango. Ad van Liemt over verzetshelden en moffenvrienden. De sportweek van Frits Baron, satire met Sanne Wallis de Vries. En live muziek met Tania Lohuis. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. Het nieuws van alle kanten.